Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Het is puffen en zweten in Zuid-Europa. Verwacht wordt dat de temperaturen in delen van Spanje, Frankrijk, Griekenland, Kroatië en Turkije nog verder omhoog gaan. In de meeste delen van Italië wordt het zo'n 35 graden. Maar er zijn ook grote uitschieters, zegt correspondent Helene De Haans. Het allerheetst wordt het op Sicilië en Sardinië, de eilanden. Want daar worden pieken bereikt tot wel boven de 40 graden. En ook in Griekenland wordt het zo heet, zegt correspondent Thijs Kettenis vanuit Athene. In Griekenland zetten ze zich schrap voor vandaag, maar ook voor het weekend. Uh, zeker op het vasteland gaan de temperaturen oplopen tot boven de 40 graden. In de Westerschelde in Zeeland is een Duits zeiljacht gezonken. Het was eerst niet duidelijk waar die boot precies was. En er werden daarom reddingsdiensten uit de hele buurt opgeroepen om mee te zoeken. De drie opvarenden werden op een reddingsvlot gevonden. Ze raakten niet gewond en konden veilig bij Vlissingen weer aan land worden gebracht. Een vrouw die haar zoontje vergiftigde met medicijnen moet tien jaar de bak in. Dat jongetje overleefde het niet. De vrouw leidt aan een psychische stoornis waarbij iemand een kind expres ziek maakt om zelf aandacht te krijgen. En ook na het uitzitten van haar straf mag de vrouw van de rechter niet meer in de buurt van kinderen komen. En in Nigeria probeert een man een wereldrecord huilen te verbreken. Ja, echt, hij wil in totaal 100 uur achter elkaar janken. En op video's die nu al viral gaan op social media, was hij al meer dan 6 uur aan het huilen. Het klinkt zo. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, op TikTok werd er ook nog een zielig muziekje bij gezet. Reacties als het zal je buurman maar zijn komen voorbij. En hij moet ook eten tussendoor. En op die video is ook te zien dat hij dus huilend zijn eten opeet. De man heet Danny en zijn wereldrecordpoging wordt een cry a genoemd. En hij is nog steeds bezig. Heb ik nog wat weer voor je. Vanavond is het droog met soms een zonnetje. Morgen een graad of 25. En de dag begint met veel zon. Maar later op de dag komt er wel wat lichte regen aan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 ...nodig om deze weer eens te laten horen. Von Vee met Openly Remember. Daarmee zijn we toegekomen in de tweede uur van deze Alternative FM. Je hoort ze een beetje warm draaien. Lines onder lake. Zij zij muzikaal te gast straks in het gedeelte tussen 8 en 10. Zover is het nog niet. We hebben ook nog muziek klaarstaan die, ja, min of meer met het verleden te maken heeft. En vaak is het dan zo, je hebt een... Je hebt een verleden met iemand en als je die jaren later dan tegenkomt... dan blijkt er eigenlijk niets meer van over te zijn. En daar gaat min of meer uh, in het kort uh, het liedje over. Voor wie ik lief heb, hij is de nou bekende van uh, dit uh, programma Toon van Mil. Ik heb het eerste shot gegeven. Daarmee de foto van de heel open gedaan. Zodat hij zijn BMW kon rijden. Had hij jou uit het leven vandaan En jouw broers en jouw zusje, die zijn vergeten hoe mooi jolij ooit geweest. Op pasavond zul ik jou vol op je mond En in de pauze zitten wij tegen het muurtje Hand in hand, toen dit hele droom niet bestond Start het keuzes en ergens kies jij zelf voor dit bestaan. Maar die hutten, dan ga je het op mijn ego houden. Jou, bij de juiste keus vandaan. Maar mijn herinnering die kan hij niet slopen. Want daar blijf jij zo mooi, hij had En in mijn kluis, vol kostbare momenten. Blijf jij het mooiste meisje van de klas? En in mijn hoofd zal ik altijd met je dansen. Op klasavond zult ik jou voor op je mond. En in de pauze zitten wij tegen het muurtje. Hand in hand, toen dit hele nog niet bestond. En ik wens jou een hele andere glijder. In de vierde ring mag ik kruisen van de kleine. Wij gaan alle ziektes die een mens maar gaan krijgen Omdat zij nooit meer zal zijn En ik weet, alles bestaat uit keuzes En ergens kies jij zelf op niet bestaan Maar die heupen rijden tot mijn regel Hield jou bij de juiste keus vandaan maar in mijn hoofd zal ik altijd met je dansen. Op klasavond avond zo jou vol op je mond. En in de pauze zitten wij tegen het buurtje. Hand in hand toen dit hele nog niet meer stond. Ha! We bekenden bekende Tong van Mil. Hij is hier ooit geweest. heeft live uh, gespeeld. En dit is uh, de nieuwe single van hem. Voor wie ik lief heb. En we draaien hem natuurlijk heel graag. Inmiddels zijn ze aangeschoven aan de spreekmicrofoons. Want uh, de zangmicrofoons uh, die bewaren we voor straks. Lights on the lake. Want uh, daar zitten ze. Elise links. Hallo. Uh, Thomas richt tegenover me. Mark die... Uh, Volgt een klein beetje Nederlands, maar uh, heeft het toch liever in het Engels? Want dat, uh, nou ja, goed, als ik een uh, vraag heb, dan stel ik hem mogen in het Engels. En ze Bas. Hi. Hi. Dus uh, welkom in uh, dit uh, fijne studiootje hier bij ons in Zandvoort. Ja. Was het leuk om ja. deze, deze kant op te komen? Heel leuk, ja, ja. ja. ja. Uh, uh, weggetje ja. genomen, toch? Ja, we ja. zijn uh, via Hillegom en zo. Uh, oh, Hillegom. Snelweg. Ja, en, is ja, snelweg? Hille en dan, en dan een aardig stuk toch, nog binnendoor. Toch, toch, toch heel een heel goede uh, sightseeing. Ja, ja maakt er niet zoveel uit, volgens mij. Zo, misschien, uh, uh, ja, je ja. kan ook binnendoor hoor. Vogelwijn, ja. Noordwijk. Uh, ben je ook zo in, uh, in ja. uh, Den Haag. Dus dan dus. Misschien moeten we het ook terug gaan. <laughs> <laughs> uh, even over jullie, want uh, ja, uh, lights onderleken. Ik heb ook even met de Dupit van 3 voor 12 Noord-Holland uh, op. Uh, ja. Die heb ik ook eventjes op. Uh, want uh, jullie hebben... Ik uh, geloof ergens in mei... de EP uitgebracht, toch? Ja, klopt. Ja, ja. ja. uh, ga ik even naar jou, Elise, Want die heb ik uh, twee keer aan de telefoon gehad. En nu zie ik je uh, in het echt tegenover me. Dat is altijd anders, denk ik. Ja. Zo, um, even over, uh, over die EP. Hoe uh, zijn de reacties uh, tot dusver... op die EP geweest? Ja, supergoede reacties eigenlijk. Ja. Um, ja. Uh, ik hoorde van uh, nou, meerdere mensen dat de muziek weer evolved was. Dus dat is wel weer tof om te horen. Dat mm -hmm. je gewoon uh, het niet voor niks doet, maar dat je toch nog steeds een groei maakt. Uh, dat de nummers meer bij elkaar horen, terwijl ze voor mijn gevoel juist weer verder uit elkaar lagen. Dus dat ja. vind ik dan wel weer tof. ja uh, Wat ik nou net ook zo mooi vond uh, aan uh, de, de, de soundcheck. Ik hoorde toch wel degelijk die vibe. Van, van jullie in de jaren zeventig... er toch weer uh, heel erg nadrukkelijk in uitkomen. Ja, maar ja, als Thomas zijn haar losgaat... dan is het gewoon de jaren zeventig. <lacht> en jij ja. zei, <lacht> zei mij dat nog in het telefoongesprek. Van Als ik naar hem kijk, dan heb ik het gevoel... Dus je als je in Den Haag bent, dan ja, kan ja. je gewoon bij ons koffie drinken. Is dat zo? Ja, ja dan, dan zie je dat ons huis ook een beetje die uh, vibe die heeft. Ja? Ja. ja, een soort van nieuw met zeventig. Dus, I don't know. Ja. Per ongeluk. Per ongeluk, Ja. ja. ja. Um, ja, Thomas. Nou, zit je hier. Hij gooit nu zijn haar los. Okay. <laughs> <laughs> uh, Ja, want, uh, want, het, uh, want de, is dit de eerste EP? Nee, toch? Nee, uh, ja, wat, soort, de eerste EP, maar niet de eerste collectie met nummers. We hadden wel Aha. vier nummers eerder uitgebracht. Dus vier tegelijk hadden we, of, of achter elkaar, in ieder geval in hetzelfde weekend opgenomen. Maar toen hadden hmm. ze een soort van een aantal daarvan los op, uh, uitgebracht. Ja. Um, en en was er was ook eentje van mij die dacht: van nou, die bewaren we nog even. Want dachten van, daar is nog, er zit nog meer in. Ja, ja, ja. ja dus, um, Maar dit is dus de, de eerste collectie van vier nummers die we echt ja. dachten: van ja, dit, dit vormt wel een EP. Dit is wel een geheel soort. Uh, van, ja. met, met ons eigen geluid. Uh, let, letten jullie daar ook uh, kritisch op uh, als ik even jou nog verder blijf aankijken, Thomas? Of niet? Uh, <laughs> uh, uh, ja, Nou uh, uh, ja, niet, niet per se dat het. Um, dat die, dat het niet, niet vanuit het perspectief van nou, we, moeten, uh, we moeten vier nummers hebben die passen bij elkaar in een EP. Maar meer dat ik dan denk aan uh, zeg maar, het soort het geluid van onze band. Ja, oké. Okay. En, en daar ben ik dus mee bezig. En dan, van, vanuit mijn perspectief dan even. Ja, en, oké, okay, en dan, dat snap dan uh, En dan, dus dan, dan heb je automatisch dat dan in de in dat tijdsperiode dat ik daar dan mee aan het werk ben. Dan, uh, dan, denk, dan ben ik daar. Uh, ja, dan is het logisch dat het dan ook meer naar elkaar dat het meer geheel vormt. Ja, okay. Zowel, als Twee jaar later dan zou denken van... Uh, nou, wat is onze stijl? Dan zouden het we misschien wel anders zijn. Ja. Maar dan heb je weer die nummers uit die periode. Ja, van, ja, ja van, uh, dus uh, elke, elke periode heeft zijn charme, denk ik ook. Uh, als ik het uh, zo een beetje ja, ja. tussen de uh, ja. regels door beluister. Ja, en um, wat Elise zei van uh, ja. het soort van uh, ontwikkeld, evolved. Uh, ja. Ja. Met, ja, het, ons, ik denk, ik denk dat, wel dat, dat we de jaren tachtig gaan overslaan. We zijn wel bij erg. maar We hebben het toch nog wel met... Met, met, met uh, funk en zo wel. Ja, funk en, en, en, en, en, en disco. disco ja, funk uh. en disco. Ja. Hoe zit het uh, met jou, Sebastian? Voel je je daarin thuis in, uh, in de band... als het gaat om die stijlen van muziek spelen? Um, ja, nou ja, ik voel me heel erg thuis in de band. Dus ik denk dat dat dan betekent <laughs> dat ik me ook uh, thuis voel in die stijlen. Nou ja, um, eigenlijk vanaf het begin al vond ik het heel makkelijk... om, uh, om gewoon uh, mijn ding te doen binnen de nummers die uh, Thomas en Lise schreven. Mm. Um, uh, ja, het, was heel, het kwam heel natuurlijk om, om te bedenken wat ik uh, wat ik daar wilde spelen en dat uh, uh, ik, ja, ben niet echt bezig met een stel of zo, mm -hmm. uh, maar ik heb gewoon een bepaalde drum sound in mijn hoofd en dat werkt heel goed bij, uh, bij uh, wat geschreven wordt en uh, het is ook heel uh, makkelijk klikken met, uh, met Mark Marco op bas, dus ja, ja. dat gaat eigenlijk gewoon uh, de ritmesectie ja. eventjes doen met ja. eventjes ja. zeggen ja, ja, ja. Uh, How does it uh, feel like the backbone of the band, Mark? No pressure. No. <laughs> <laughs> nee, uh, maar uh, ze zijn echt lieve mensen. Ja. And if you have good people writing some really fun music... Mm -hmm. as a bass player, it's a playground. A Een speeltuintje. Een speeltuuntje. Yeah. Yeah. Ja, inderdaad. Dus, uh, yeah. De vriendelijkheid uh, zorgt yeah. ervoor dat jij je yeah. op je gemak voelt. Precies. Even om het uh, kort in Nederland samen te vatten met wat je gezegd hebt. Eh, ja. Komt er een beetje ja, overheen. Ja. Uh, Oké, okay, dus, uh, dus dat. Nou, We gaan uh, zo dadelijk uh, rond, uh, nou wat zal het zijn, half negen gaan we uh, beginnen met, uh, met twee nummers. En daarna dan, uh, zullen we tussendoor ook nog wel even wat, uh, wat bepraten, want dat is ook uh, denk ik nog wel even nodig hier uh, links en rechts. <laughs> dus dat komt helemaal goed. Um, maar we hebben ook uh, muziek en dat uh, gaan we nu doen. De uh, Stone Souls, want die hebben ook al een tijdje terug een, uh, een single uitgebracht. Uh, en die single, die heet All I Want. nummer Can You Feel The Fire van Bruno Rocco. Ook daar zijn we mee bezig om hem hier naar de studio te krijgen met band. Maar dan niet in deze setting. Dan zal het iets beschaafder gaan worden. Dat zeggende staat Bill. Die staat ook behoorlijk te stampen. Bill is bezig met een update tijdens de uitzending. Dus dat wordt nog spannend. Straks, uh, als ik uh, zo dadelijk uh, klaar ben met het uh, live uh, gedeelte. Want het live gedeelte, daar gaan we nu mee beginnen. Want ze staan inmiddels klaar. Lights on the leg. Want uh, daar hebben we het over. Uh, en ze hebben dus al eerder gezegd en de EP uitgebracht. En een van die nummers, ik geloof dat die er ook op uh, staat. volgens mij. Ja, zie je, ik krijg een knikje van Elise. Dus, dus, dus dat, dat klopt. Uh, is het nummer Easy en daar gaan we nu naar luisteren. And how impatient It's not the messages Is that the lesson. Take it easy Let's But put our weight behind it Come, When the it lights easy. hang low When no no the windows close Oh I know easy. there's something Let's put our weight behind it Come take it easy Keep staring easy. in the black no Keep carrying on my I'll back take I can't it let it easy. Go. Let's put our weight behind it Come take When the it lights easy hang low. Don't Een beetje het uh, beschaafde jazzapplausje uh, wat we altijd uh, doen als er een nummer gespeeld is. Easy. En de kop is eraf. Want uh, het tweede nummer... dat uh, staat inmiddels ook uh, klaar. Tenminste, ze staan er klaar voor... om het tweede nummer te spelen. En dat is het nummer Sparks. Seems so nice when the flow is on your side. Everything that shines, lots the corners on my mind. Addicted by the craft, addicted by the load. Taken by my thoughts, drifted in the dark. Addicted by the craft, addicted by the load. Taken by my thoughts. Drifted in the dark, caught by the sparkle. What could become? We Wear myself out. I bring myself down. Caught by the sparkle. What could become? We Wear myself out. I bring myself. down. myself out i bring myself down cup and a spark what could become we when myself out i bring myself down Dat waren ze uh, Lights on the Lake. Straks in het uh, tweede uur uh, gaan we nog uh, twee nummers van ze horen. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst uh, weer even een stukje muziek uh, laten horen. Uh, wat ook de aandacht uh, verdient. En dat is deze Anna Joan. Want die uh, gaat dit weekend in Sinatol haar EP uh, laten zien en horen. Tijdens een release show al daar. En de EP die heet While the Wind Blows. En daar staat dit hele mooie nummer op. Love Remains. That okay. night. Ja, ...uit uh, Utrecht. Ik zeg ongebiedig ...Nederlandstalig indie-bandje. Het is gewoon een indie-band. Uh, en Figgy heeft ook weer... Uh, ...nieuw materiaal uitgebracht. Uh, het is alweer een tijdje uit. Maar ik heb het uh, bijna gemist... totdat ik ze uh, tegenkwam op uh, de socials. En ik zie uh, ineens... E.C. ze hebben een, uh, een recente single uitgebracht. Dan wordt het tijd om die ook even te laten horen. Goed, uh, enigszins weer wat verkoeling... Elise, is het zo warm. Ja. Uh, is het zo warm? Ja, joh. Ja? Uh, maar goed, uh, even over uh, de stad waar jullie vandaan komen uit Den Haag. Uh, ik heb hem ook volgens mij een beetje aan uh, Jelle Imbos gesteld, een paar weken terug toen hij hier was. Samen met zijn bandleden. Is het een uh, leuke stad qua muziek? Uh, laat ik het even eerst uh, bij jou uh, droppen, Elise. Want... Ja, er komt veel muziek uit Den Haag natuurlijk. Ja. Uh, grote bands die uh, doorbreken en zo. Van je? jongens van goldbands die ik gewoon Ach. nog ken van uh, dat gewoon een biertje erboven werd ingeschonken bij de Pip Park. Dus oh ja. Dus daar uh, ja, staan nu allemaal gillende hordes voor. Ja, ja, dus er ze, gebeurt wel veel in Den ja, Ze trekken behoorlijk wat uh, publiek uh, de laatste uh, weken Zeker. en zo niet uh, maanden als het gaat om de festivals uh, die ze bezoeken. Ja. Mm. Uh, en ook daar staan. Ik geloof dat ze bij Indian Summer hebben ze ook uh, ja, een optreden Ja, waar stonden ze niet? Ja, ja. niet? Hoe zit het met jullie? Uh, zijn jullie al gevraagd door een paar van die festivals-goeroes? Uh, nou, uh, Nee, niet per se dat soort festivals. Maar huh? we hebben wel twee festivals die op ons af zijn gekomen. Alleen um, dat was net niet te doen. Eén keertje omdat één van ons niet kon. En de andere keer omdat het vier weken voor een uitgerekende datum is. Hmm. En ik dacht, ja, dat wordt wel heel spannend. En dan uh, denk ik, ja, ik kan niet garanderen of ik dan nog uh, genoeg longinhoud heb... of niet al aan het uh, baren ben of zo. Ja, ja, ja, ja, ja, dus ja. hebben we even geskipt en... Uh, Um, dan nog even over. Uh, over ja, we kijken even wie van de twee die het woord mag voeren. Maar ik, uh, ik bedoel, ik, uh, ik heb ook een, uh, een videoclip gezien. Waar oh, ja. jullie onder een, uh, onder een brug aan het doorvaren uh, waren. Oh, die hele oude. Ja, ja, uh, waar, ja. Waar, waar hebben jullie die destijds opgenomen? En welk nummer was dat ook alweer? Dat uh, kan een val dan. Uh, en dan in Longtrek. Ja, dus, ah, uh, echt het noorden noorden van Zweden ja. en een uh, meer daar op ja. een meer. Ja, ja want uh, wat, uh, wat, nou, laat ik eens even aan jou vragen, Thomas. Uh, wat hebben jullie met, uh, met Zweden? Uh, nou ja, eigenlijk voor, voor die reis niet zo heel veel, maar een vriend van ons die heeft, uh, of twee vrienden van ons, die hebben een, een huisje daar. Mm. Um, en we waren uitgenodigd om, om mee te gaan daar naartoe. En dan, uh, ik, nou ja, in die zin was het echt uh, een hele roadtrip eigenlijk vanaf hier naar vanuit uh, Nederland daar naartoe uh, is ja. gedaan uh, ja. naar dus naar het noorden van Zweden en ik was ook voor een deel aangesloten daarbij uh, en uh, ja dus dat uh, ja daarna was het wel een soort van uh, inspirerend of zo, is het. Ja. het is het heeft wel het, het, het, het spreekt tot verbeelding, want het is heel uh, ja het is zo uh, veel ja. natuur, weinig ja. mensen. En dan heb en, je en zo'n klein dorpje dan daar eigenlijk. Ja. Uh, waar eigenlijk de supermarkt is de, is de benzinepomp. Eigenlijk voor mij zelfs. Uh, dus het is dus echt heel... Uh... En spookverhalen die je daar dan hoort. Ja. En ja. we zijn er ook naar een soort van volkfestival op een berg geweest. Ja waar we echt uh, gigantisch stof muziek hebben gezien en alle Zweden met Thomas Zweed spraken. Ja. <laughs> en aan mij vroegen van of aan hem vroegen van en die vriend van goh waar hebben jullie die dames vandaan uh, ja, die ja. dachten dat wij uh, loppies waren dus, ja. uh, halve Indianen dus dat was wel heel grappig ja. dus het was gewoon een heel inspirerende reis en toen uh, ontstond eigenlijk de naam hè? Lights on the Lake daar is uh, de naam ja dame. daar komt die naam vandaan ja ja, ja. ja. ja, ja. Ja. Uh, ja want uh, nee, goed ik, ik, zie, ik zag ook foto's die bij jullie eigenlijk in de achtertuin om het even netjes uh, dan heb ik het over de duinen bij Den Haag oh ja ja, ja. ja. want dat is ook natuurlijk een, ja ik ben er ook regelmatig doorheen uh, gefietst ja, dat is mooi, uh, dan kom ik uh, via uh, de Wassenaarskant kom ik eraan ja. uh, oh, yeah, zitten yeah, yeah, yeah. en dan ga ik er bij de pompstation uh, weg ja. daar ga ik erin ja. en dan uh, rijd ik helemaal dat stuk weer Terug naar oh ja, hier. Leuk. Ja, Want het is 40 ja, kilometer, ja. heb, uh, heb ik uitgerekend. Maar ik vind het uh, echt best wel een uh, leuk stuk om uh, te rijden. Met ja. Mayendale uh, links ja. en rechts. De, was dat daar ergens? Dat jullie daar ja, hebben ja, dus, Maar dan, de, dus niet die afslag dan. Maar dus eentje, daar kom je dan wel voorbij. Ja. Bij die, uh, ja, hoe heet het daar dan? Het is niet ja. Mayendale. Maar de volgende afslag eigenlijk. Was ja. zo, uh, in, in, in, bij Wassenaar. Ja, bij Wassenaars ja. de was nou zijn slag meer. De, ja. Die kant ja. uit. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dus, dus dan, dan hadden het eigenlijk een beetje uitgekomen. Of in ieder geval. Omdat het een beetje een soort van uh, uh, alienachtig achtig land ja, ja, ja. ja, we hoorden ook van iemand dat we een beetje Space Indie maken. Space Indie. Dus dat zo grappig dat we uh, ja, een soort van sfeervolle uh, muziek maken, waar je een beetje op kan spacen of zo. Mm -hmm. I don't dus dan vonden we dat landschap er wel bij paste En dat was <laughs> gewoon in Wassenaar. Ja. <laughs> waar uh, kom, kom jij ook uit Den Haag? Nee, ik kom uit Rotterdam. Jij komt uit Rotterdam? Ja. ja. Uh, als er uh, gerepeteerd moet worden, dan moet jij dus vanuit Rotterdam naar Den Haag komen? Ja, we hij ook vaak uh, in Delft. Uh, of in Den Haag inderdaad. Hm. Ja. ja, een beetje... Uh, Thomas en ik werken allebei in Delft, dus dat is dan... Uh, uh, ah, yeah. dus het is halverwege zo'n beetje eigenlijk. ja. Ja, ja. ja. ja uh, nou ja, ik hoef het ook niet te vragen, maar de muziek, cultuur, Delft, Rotterdam en Den Haag, dat is wel redelijk. En dat heb ik een beetje het idee, of? Ja, het is, het is, er gebeurt op alle drie best wel veel en het is alle drie best wel verschillend. Mm -hmm. Dus uh, ik vind het wel leuk om dan, uh, nou, als ik meer zin heb in een beetje de indie-pop dingen, dan, ben, dan ga ik naar Den Haag. En mm -hmm. Rotterdam is natuurlijk uh, best wel goede, goede jazz zien. Dus het is allemaal een beetje, je kan een beetje kiezen waar je zin in hebt en dan pak je gewoon de trein en dan uh, kom je wel ergens, Kom je wel, Ja. Uh, Mark, where are you living? <laughs> Momenteel woon ik in Den Haag. Ah. Maar uh, ik kom oorspronkelijk uit India. Yeah. Een uh, klein stad met twee, een 52 miljoen mensen. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> <laughs> het, heet, uh, het heet... Nee, de regio heeft 52 miljoen mensen. Ah. I stand corrected. 52 <laughs> miljoen. Ah. <laughs> <laughs> yeah. uh, if you compare it to yeah. this country... Yeah. Is this more... Yeah. More uh, space. Ja, yeah. het yeah, yeah. <laughs> voelt niet zo. Hoe zeg je? density of uh, population. Ja, yeah, de density. Yeah, yeah, het is the, een beetje vergelijkbaar, om, uh, um, okay. om eerlijk te zijn. Yeah, in de steden wel. Dus de steden zijn wel druk. Dat kun je dus wel vergelijken met de Indianen. Yeah. Ja, yeah, okay. yeah, precies. Okay. Nou, uh, we gaan uh, straks in het volgende uur natuurlijk meer van jullie horen... Ik zal jullie niet ophouden, zodat jullie ook even de inwendige mens kunnen verzorgen. Want dat was een beetje de bedoeling. Dus ik ga nu even verder met een stuk muziek. En dat is nieuw. En dat is Pien. Die komt morgen met Clouds. En Pien komt oorspronkelijk hier uit de buurt. orange and purple. The skies smiling at For shapes in the clouds, lakes in the sky. En zomerfruit komt van de gelijknamige album Zomerfruit. Daarvoor hoorde je Pien met uh, Clouds. En tot aan het nieuws deze van Frisian Chameleon. En wie zit er achter Frisian Chameleon? Niemand minder dan Alex Nieuwland. Dat is hier vorige week verteld.